Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. De politie is vannacht gestopt met het zoeken in de bossen bij Doorn... naar twee vermiste broertjes uit Zeist. Er is niemand gevonden. De zoektocht gaat later verder. De vader van de kinderen heeft in het bos zelfmoord gepleegd. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Daarna werd een grote zoekactie op touw gezet... naar de jongens van zeven en negen jaar oud. De politie doorzocht het bosgebied bij Doorn gisteravond en vannacht... met onder meer een helikopter en speurhonden. Vannacht werd ook een Amber Alert uitgegeven vanwege de vermissing. De ouders van de kinderen zijn gescheiden. Hun moeder heeft via Facebook opgeroepen naar de kinderen uit te kijken. De jongens zijn maandagavond voor het laatst met hun vader gezien. Ze zaten in een auto die inmiddels is teruggevonden. Op Curaçao heeft de politie twee mannen opgepakt... die na de moord op Helmin Wiels een dreigvideo op YouTube zouden hebben geplaatst. Het zijn twee twintigers. Of ze iets met de moord op de politicus te maken hebben is niet duidelijk.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 Zaterdag ontspoorde een goederentrein bij Wetteren... waardoor giftige stoffen in de riolering terechtkwamen. Een man kwam om het leven en tientallen mensen moesten naar het ziekenhuis. De metingen gaan vannacht op verschillende plaatsen door... om te zien wat het effect van de regen is geweest. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Hier en daar is het wat nevelig. Overdag in het noorden veel bewolking. De rest van het land zonnig. Smiddags overal bewolkt en er volgt buiige regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1. Nu al wakker. Het Partij Middel en Ingeloos Tom. Goedemorgen, het is woensdag 8 mei 2013. De dag dat in 1654 het verdrag van Westminster werd getekend. Het was het einde van de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog. Hebben we alweer afscheid van hem genomen. Maar vandaag in 1980 wordt de strippenkaart voor het eerst in gebruik genomen in Nederland. Voor het eerst één kaartsoort waarmee je door heel het land kon reizen. En het is de dag dat in 2002 Feyenoord het in de eigen kuip opnam tegen Borussia Dortmund. Slechts twee dagen na de moord op Pim Fortuyn winnen de Rotterdammers... voor de tweede keer in de geschiedenis van de club de UEFA Cup. Van Hooydonk doet niets en Thomasson mag door is kort. Het is... 3-1 voor Feyenoord. Jon Daal Thomasson. Zijn vijfde Europese goal, een doelpunt in een Europese finale van Hoydonk. Doet niets. Daardoor mag Thomasson verder en die rondt het onberispelijk af. En we gaan 127 jaar terug in de tijd... de geboorte van een van s werelds bekendste merken. Ooh, free niet meer weg te denken uit restaurants, feestjes, commercie en de koelkast. Coca-Cola bestaat vandaag 127 jaar. In 1886 werd het drankje uitgevonden door de Amerikaanse logist Dr. John Stiff Pemberton. Coca-Cola fanaten en radiocollega Mark van der Molen van Radio Veronica is een groot liefhebber van de koelzuurhoudende lekkernij en wilde op deze bijzondere dag graag even wat vertellen over zijn favoriete drankje. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. Hoe is de liefde bij jou ontstaan? Hoe is de liefde bij mij ontstaan? Nou ja, Weet je, laten we eerlijk zijn. Kerst is natuurlijk pas begonnen als je die Coca-Cola-bus gezien hebt, of niet? <laughs> ja, oh, is Coca-Cola. Dat van die reclame. Ja, natuurlijk. Kijk, zeker nu Bram van de vlucht natuurlijk van de Sint al vertrokken is... is het enige wat nog een beetje houvast is aan vroeger. Is natuurlijk die grote Coca-Cola-bus met die hele dikke kerstman erop. Dat melodietje op de achtergrond. Mm -hmm. Ja, en als je kijkt naar de liefde ervoor... Um, er is eigenlijk, als je er nadenkt, geen enkel ander drankje te noemen... waar mensen zo fanatiek ook dingen van verzamelen natuurlijk. Er is, weet je, er is in in uh, Amerika in Atlanta heb je het Coca-Cola-museum. Er is geen spa Road museum weet je? Dat is toch, ja. Want hoe komt dat dat het zo populair is, Coca-Cola? Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met uh, ja, een beetje nostalgie. Vooral voor heel veel Amerikanen is het toch een beetje nostalgie. Het is het drankje waar ze mee zijn opgegroeid... Um, het is een van de oudste drankjes natuurlijk ook. Um, en dat is langzamerhand, als je kijkt hoe dat zich over de wereld heeft verspreid... met dat hele herkenbare logo, uh, dat recept natuurlijk wat nooit is uitgelegd... Coca-Cola of Cola-merken die uh, geprobeerd hebben om in de buurt te komen van Coca-Cola... en dat eigenlijk nooit gelukt is. Ja, en je zegt nostalgie ook voor een uh, groot deel, Mark. Heb jij ook speciale herinneringen aan Coca-Cola? <laughs> nou ja, speciale herinneringen aan Coca-Cola. Een, een goed verhaal. Als je, als je, als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar die, naar die blikjes... die zijn eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Is, daar is nooit echt een heel erg grote verandering in doorgevoerd. Als je um, kijkt naar bijvoorbeeld McDonald's... Hè? die hebben nu de laatste tijd hun rode logo... hebben ze geprobeerd om te gooien naar een soort wat groen logo... dat je denkt, hè, dat moet dan meer natuur uitstralen. Maar ja, die hamburgers, die plukken ze wel fres, uh, vers van de velden... maar echt veel met natuur heeft het niets te maken. En als je dan kijkt naar Coca-Cola, ja... Uh, het is gewoon hetzelfde als vroeger. Het is hetzelfde als toen je een kind was. Het is datzelfde rode blikkie. En als je bijvoorbeeld ook afgelopen november was ik dan op de verzamelbeurs in Utrecht. En daar heb je dan mensen die verzamelen de meest uiteenlopende antieke dingen. Dat je denkt, nou dat is allemaal ontzettend in waarde gestegen. En dan toch staat er ergens in het hoekje, zelfs ook gewoon in Nederland, een man met een hele grote kraam die verkoopt niks. Die wil het ook helemaal niet kwijt. Maar die verzamelt gewoon al een stuk of 30, 40 jaar alleen maar Coca-Cola spul. Ja, nou, Martijn hoorde ik net ook al een blikje openmaken. Martijn, die neemt het er maar gelijk van om ook een cola te nemen op deze vroege ochtend. Moet een beetje ja. wakker worden. Ja. <laughs> uh, uh, wat heb jij allemaal in de kast staan, Mark? Van Coca-Cola? Um, ja, uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, toch datgene wat ik op dit moment het meeste er ook van drink, is uh, Coca-Cola. Van... Ja. Ook de dat zijn mijn favoriete ja. smaken van. En het grootste probleem is, en dat is dan toch wel weer leuk dat dat ook in Nederland gewoon uh, ontstaat, is dat uh, dat is een paar jaar geleden hier van de markt afgehaald van ja. de tegenvallende verkoopcijfers. Ik wil net zeggen, want ik vond het ook heel lekker altijd met vanille. En die is er toch niet meer? En kersen nee, ook en, niet? En en er zijn, er zijn uh, Facebookpagina's erop gericht, uh, Hive-pagina's in de Pff. tijd dat daar nog meer dan drie mensen naartoe gingen. Um, oh. En uh, iedereen die zich heeft van waar, waar blijft dat? Waar is dat? En Coca-Cola is er eigenlijk heel slim en die hebben dus jarenlang ook gezegd van ja, die Coca-Cola vanille, dat verkocht niet goed. Maar als er animo voor is, dan willen we dat eventueel wel doen. En wat ze nu hebben gecreëerd, is eigenlijk een soort situatie... dat um, die-hard Coca-Cola-fans naar de supermarkt toe gaan... en tegen zo'n man lopen aan te klagen. Hé, hey, heb jij Coca-Cola vanille? En dat die man het gaat importeren uit Duitsland of uit China uh, of uit Amerika. Dus je krijgt een soort... Uh, ze, ze creëren nu een soort schaarste in Europa met die vanille. Die willen we niet verkopen, met als gevolg dat het... Ja, toch weer een soort van cultstatus begint aan te nemen. Dat het een, een, een importdrankje wordt. W ja. waar, waarom is Coca-Cola eigenlijk in Amerika, snap ik het, maar waarom, waarom is het merk in Nederland zo groot geworden? Ja, um, ik, ik denk ook voornamelijk een beetje, dat is natuurlijk nooit echt met één specifieke gebeurtenis te, te typeren, maar ik denk dat het toch te maken heeft met hè, vooral de jaren 50 en 60 van oh, het grote Amerika. Die grote auto's die. Die drive-in bioscopen die ze hebben, uh, dat is toch ook de reden, denk ik, waarom McDonald's zo groot is geworden. En ja, ze van oh Coca-Cola, dat is echt de Amerikaanse droom, uh, dat is echt de Amerikaanse vrijheid. Uh, ik denk dat dat het daar toch een beetje van afstand. Want dat willen wij in Nederland eigenlijk ook, zeg je dan? Um, ja. Ja, zeker in die periode, denk ik. Kijk, je, je merkt het ook bijvoorbeeld. Kijk, merken die uh, later echt hier op de markt zijn gekomen... zoals een Burger King of een Pepsi. Dat heeft toch... Het is, het is wel leuk. Als je honger hebt of als je dorst hebt, denk je... ach, waarom ook niet? Mm -hmm. als, het de, als, het, als het in de aanbieding is, denk je... Nou, ach, laat ik weer de fles meenemen. Maar het is toch niet het helemaal hetzelfde. Het blijft tweede rang eigenlijk. Coca-Cola heeft wel een beetje een dubbele geschiedenis in Europa... want zij hebben bijvoorbeeld wel, en daar hebben ze destijds ook heel veel uh, kritiek op gekregen... voornamelijk ook vanuit Amerika, vanuit Engeland... is dat zij uh, in 1936 hadden zij zoiets van, ach, geld is geld, wat maakt het ook uit... toen hielden de nazi's in Duitsland hun Olympische Spelen... Hè, dat moest echt een soort tentoonstelling worden van... kijk eens even hoe het Arische volk uh, goed weet te presteren... en toen heeft Coca-Cola gezegd, oh dat sponsoren we wel hoor, geen enkel probleem... En uh, ja, dus het is wel met een beetje dubbele geschiedenis in Europa, want dat hebben heel veel mensen, zijn het toch nog niet echt vergeten. En hebben we daar ook niet de fantaan over gehouden, als ik het me goed herinner? Ja, inderdaad, ja. ja. Ja, dat is zo, want uh, op een gegeven moment brak de oorlog uit en uh, de, de Duitse Coca-Cola fabrieken die konden niet meer aan de suiker komen, dat was dus een schaarste. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we nou een ander drankje... we kunnen de ingrediënten voor echt Coca-Cola niet krijgen... wat gaan we nog meer verzinnen? En toen hebben ze dus eigenlijk puur specifiek voor uh, Nazi Duitsland... hebben ze Fanta uitgevonden. Dus de volgende keer dat je daar even een dop van open klikt... Uh, ja, uh, niet om je schuldig te voelen... maar het is toch wel een grappig klein historisch dingetje om even bij na te denken. Ja, we vieren de verjaardag van Coca-Cola 127 jaar met een kritische noot. Coca-Cola van Aat en Radio Veronica DJ Mark van der Molen. Dankjewel. De kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze zometeen met u door. Maar eerst Jamie Leidel. Het <middels> JVLNL, figure me out. Het is precies 15 minuten over 4 uur. luistert naar nu al wakker. Goedemorgen. Wij zijn al wakker. U bent ook wakker zo te horen. De meeste Nederlanders liggen nog lekker te slapen. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door met Annet Schut, te beginnen met de Telegraaf. Nu het tekort aan babymelkpoeder steeds nijpender wordt, zwelt de onrust onder ouders van jonge kinderen aan. Ze vrezen dat ze hun kroost straks niks meer te eten kunnen geven. De krant van Wakker Nederland sprak met bezorgde ouders. Zoals Pieter Mertens, die een dochtertje heeft van acht maanden. Er zijn dagen dat hij wel vijf winkels langs gaat en, zegt hij, als ik dan eenmaal een drogist vind die nog melkpoeder heeft, mag ik maar één pak kopen. Waanzin! Het tekort is ontstaan doordat Chinezen massaal Nederlandse melkpoeder inkopen, omdat dit voor veel meer geld door te verkopen in China. Sinds het melkschandaal in 2008, waarbij meerdere baby's stierven, hebben de Chinezen geen vertrouwen meer in hun eigen melkpoeder. De hongerstaking die eerder deze week begon onder vluchtelingen in verschillende detentiecentra breidt zich uit, schrijft het Nederlands Dagblad. In Rotterdam weigeren 111 asielzoekers te eten en ook in het detentiecentrum in Schiphol is sprake van acht hongerstakers. Het zijn cijfers van de werkgroep Deportatieverzet en het meldpunt Vreemdelingendetentie, die tot gisteren in nauw contact stonden met de asielzoekers. Tot gisteren, want toen was het plots niet meer mogelijk contact te krijgen met de asielzoekers. En dat zou kunnen betekenen dat de hongerstakers beperkingen zijn opgelegd. Volgens de Ant Tom van Kalmthout, hoogleraar vreemdelingenrecht aan de Universiteit Tilburg, is de kans groot dat staatssecretaris Fred Teven deze golf van hongerstakingen zelf veroorzaakt heeft. De bewindsman gaf een man uit Cameroen eind vorige maand binnen enkele dagen een verblijfsvergunning nadat hij in dorststaking was gegaan. Crisis of geen crisis, de verkoop van ethisch verantwoorde producten in Nederlandse supermarkten groeit explosief. De verkoop van eerlijke koffie, cacao en andere fair-producten in ons land nam vorig jaar met 38% toe, schrijft de Volkskrant. De krant citeert cijfers van UTC Certified. Dat bedrijf voert keurmerken die zich vooral richten op grote concerns. Op die manier kan het certificaat grote stappen maken. Als bijvoorbeeld Douwe Egberts deelneemt, krijgt meteen alle koffie van dat merk het keurmerk. UTC gaat helemaal uit van marktwerking. De boeren krijgen geen minimumprijs, maar krijgen hulp om betere kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. En de milieuvervuiling, door te veel mest en bestrijdingsmiddelen, wordt bestreden. Voor het eerst huren scholen voor voortgezet onderwijs op grote schaal zelf bureaus in die examentrainingen bieden. Zeker 160 scholen kopen centraal hun bijspijkercursussen in die de leerlingen kunnen volgen gewoon tijdens hun lestijd. Dat schrijft Trouw vandaag. De drie grootste aanbieders van de trainingen zijn dit jaar samen goed voor meer dan 28.000 examenleerlingen. Vorig jaar waren dat er nog maar 22.000. De examentrainingen zijn niet nieuw, maar het zijn nu steeds vaker de scholen die de trainingen inkopen in plaats van ouders en leerlingen. Een mogelijke verklaring voor de stijgende populariteit van de trainingen op scholen zijn de verscherpte exameneisen. Leerlingen mogen vanaf dit jaar voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde niet meer dan één onvoldoende halen en niet lager dan een vijf. En dus willen de scholen hun resultaten extra opkrikken. Dat en meer leest u zo meteen in de ochtendkranten. Dankjewel, Henning Schutter. Zometeen meteen ben je bij, bij, bij, bij ook. ons terug voor het laatste nieuws. Het reguliere seizoen van de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie... is ten einde, maar er is genoeg basketbal te zien... want de afgelopen twee weken zijn de playoffs in volle gang. NBA-kampioen Miami Heat speelde maandagavond in de best of seven... tegen de Chicago Bulls en verloren verrassend, verrassend genoeg. Jan-Willem Zelderus is redacteur bij Sportamerika... en houdt de NBA strak in de gaten vanuit Rio de Janeiro. Goedemorgen. Een goedemorgen, avond hier. Ja, voor jou uh, goedenavond. Jan-Willem, twee ja. weken geleden zei je nog... ...Miami Heat gaat winnen met drie vingers in hun neus en nu verliezen ze. Ja, nou ja dat was inderdaad uh, voor uh, alles en iedereen een, een, een verrassing. Uh, dus in die zin uh, uh, schiet me er geval om af. <laughs> of gewoon voor die bewering. We zouden het niet durven, uh, maar wat is er uh, uh, nou nou nou ja, gebeurd? Ja, nou ja, in op zich is het wel te verklaren. Het is, is alvast nog steeds een verrassing... Um, maar, nou ja, goed, wat is er gebeurd? Ja, De, de, de, Bulls, de Chicago Bulls, die, die speelden gewoon uh, heel goed. En uh, Miami speelde uh, ja, niet zo goed. Eigenlijk, dat is eigenlijk de, de verklaring uh, als Miami zijn normale niveau haalt. En, uh, maar waar ging dat Bulls, mis bij Miami? Waarom waren ze niet sterk genoeg? Ja, nou ja, weet je... Uh, ja, als je het een beetje lang fout, zal het proberen ze kort mogelijk uit te leggen. Maar je hebt uh, de eerste ronde, die, die wat Miami won, die eerste ronde heel erg gemakkelijk met 4-0 mm -hmm. uh, van de Milwaukee Bucks. En dat was, uh, was echt uh, nou ja, super eenvoudig. Die ze waren twintig keer beter dan die, dan die proef. Dus dat was eigenlijk niet echt een test. En daarna moesten ze een week wachten, want de uh, Chicago Bulls die speelden tegen de uh, in hun serie moesten ze volledig alle, alle zeven wedstrijden spelen. Uh, dus die betekent dat hij uh, nou ja, continu bleef spelen en in hetzelfde ritme bleef. En die speelden zaterdag hun laatste wedstrijd. En maandag speelden ze dus al eerder in de eerste ronde tegen de Miami Heat. Dus die zaten gewoon nog heel erg in het ritme. Mm. En die waren heel erg voor de Naline van hun winst in, op die zaterdagavond. Die zevende in de wedstrijd. En, en Miami die heeft gewoon een week niet gespeeld. Dus ja, die zitten gewoon net dan eventjes in een niet andere flow. Ja, is dat, is dat zo, nee, zo nee, belangrijk? Nee, dan kom, dat zijn dan details die dan, uh, waardoor, je waardoor je verliest. Is dat nou. zo belangrijk dan, Jan-Willem? Uh, uh, Wedstrijdritme? Ja, ja, ja. Ja, want je, je hoort ik, vaak, ik... Als, je, als je naar voetbal kijkt bijvoorbeeld, is het nou, het is wel prettig dat die jongens even een paar dagen rust uh, hebben. Wat spelen te veel. En als we naar basketbal kijken, is het eigenlijk precies andersom. Gewoon lekker blijven nou, spelen. Nee, ja, natuurlijk, natuurlijk is dat niet helemaal waar. Die week rust is natuurlijk heel erg prettig aan de ene kant. Maar aan de andere kant zie je nu gewoon dat je gewoon tegen een team komt wat. Uh, wat sowieso al heel lastig is, want Miami van de laatste 44, 44 wedstrijden, inclusief die wedstrijd van gisteren, hebben ze er uh, 41 gewonnen. Mm -hmm. uh, en die drie, drie nederlagen die ze geleden hebben, daar hadden ze er ook al eentje van tegen de Bulls geleden. Uh, dus de Bulls zijn ook wel een team, maar Miami sowieso al last, uh, het lastig tegen heeft. Um, uh, want de zit, nou want ja, zijn ja, de Bulls een serieuze dan, dan kandidaat, dan zit, kandidaat de, ook? Die, die, Sorry? Zijn de Bulls ook een serieuze kandidaat nu? Nou, dat gaat iets te ver. Uh, als we als we na deze series, uh, als jullie als we elkaar weer spreken en de Boels hebben dan uh, de serie gewonnen, dan uh, zal ik uh, dat uh, deze, uh, deze vraag met uh, met ja uh, alle beantwoorden. Uh, maar op dit moment uh, is het gewoon één wedstrijd. En dan uh, moeten ze er nog steeds uh, drie winnen om Miami met, uh, met Miami te verslaan. Dat zie ik de Bulls niet doen. Oké, okay, maar dan uh, gaan we even weg bij uh, de Bulls en bij uh, Miami Heat. Een andere wedstrijd tussen San Antonio Spurs en uh, Golden Gate Warriors. Ook sensationeel. Ja, dat was uh, een uh, hele bizarre wedstrijd gisteren. Uh, dat zijn van die, van die, zoals we dat in Amerika zeggen, instant classics. Uh, dat is, uh, ja... De, de, de, de Golden State Warriors zijn een beetje de verrassing van het seizoen. En uh, de, eigenlijk bij St. Antonio Spurs en als bij de Heat. Die had ook een week rust. Ook een makkelijke tegenstander. Ook met 4-0 gewonnen. En die komen dan tegen een, een hele jonge en onbevangen ploeg. En die hebben het dan ook gewoon moeilijk. Ja. Uh, die stonden met 4 uh, minuten voor tijd. Stonden ze met 16,8. En uh, nou ja, die kwamen op het, met, een, met een schot in de laatste 10 seconden nog net op gelijke hoogte. Kijk. Okay. En, en heb uiteindelijk eigenlijk in twee verlengingen uh, dan toch nog net gewonnen. Heel spannend dus. Ja, dat was uh, een hele mooie wedstrijd. En vanavond, ja, is, uh, het is nu avond bij jou in Rio de Janeiro. Uh, is er vanavond nog een wedstrijd gespeeld? Nou ja, het regent vreemde wedstrijden uh, de laatste dagen. Uh, vanavond uh, stonden de New York Knicks uh, tegenover de, de Indiana Pacers. Mm -hmm. uh, en die is, is net afgelopen. En de Indiana Pacers die, die hebben de beste of de ene beste defense in de league uh, in de NBA tijdens het reguliere seizoen en, uh, en de New York Knicks die hebben de beste aanval um, van, uh, of een van de beste aanvallen in de league en uh, de laatste het laatste kwart uh, hebben, de, hebben, de, hebben de Indiana Pacers uh, met uh, maar liefst 33 punten toegestaan. Ja. En, um, nou ja, de defense heeft duidelijk verloren van de van de, van de offense in dit geval. En dan hebben bij de ingang van de vierkwart. dat de twee teams op gelijke hoogte stonden. Dus dat is al een uh, vrij aparte ontwikkeling. Uh, was dat uh, de afgelopen uur, zeg maar. Ja, en, en uh, dan de basketballiefhebbers. Uh, hoeven zich doorlopend niet te vervelen. want er is vandaag voor jou. is het dan morgen uh, nog een wedstrijd? Ja, er staat nu. De, nu spelen de. met de regen namen. Uh, de Memphis Grizzlies tegen de, de Oklahoma City Thunder. En uh, de Thunder, uh, ja, dat, dat is wel een, een, grote, een grote naam in de, in de NBA op dit moment. Uh, vorig jaar in de, in de finales verloren van de Miami Heat. En uh, toch wel eigenlijk de, de favoriet uh, vooraf gezien voor, de, voor het behalen van de finale. Maar iedereen houdt die Thunder nu een beetje extra in de gaten. Omdat ze namelijk hun op, op één na beste speler verloren met een blessure. Ja. Vorige week in de eerste ronde. Uh, dus ja, die, die, spe, die spelen nu tegen de Memphis Grizzlies. En um, daar, uh, daar, die zijn net, die zijn net begonnen, uh, de eerste kwart is daar net, uh, bijna afgelopen. En de, de membership leiden met vijf punten daar. Ja, tot slot, tot wanneer zijn de play-offs? Tot lang moeten we nog wachten voor de echte uitslag? Uh, nou, dat duurt nog wel even. Ruim een maand. Al oh, ruim een maand? Ruim een maand nog. Ja, half jaar, half juni, dan, uh, dan zullen we ongeveer de beslissingen vallen. Nou, we houden contact ja. met jou, Jan-Willem Jan Zelderus van Sportamerika. Dank je wel. Ja, goeiedag tot daar.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 Les plaines d'Ukraine et les champs-Élysées On en a tout mélangé et on en a chanté Et puis ils ont débouché en riant à l'avance Du champagne de France et dans la dansé ouais ouais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 Uit het rijtje Franse platen die niet mogen missen... in uw platenkast Gilbert Berbeco en Nathalie. Het Nieuwsminuutje met Annette Schut. De twee mannen die gisteren op Curaçao zijn aangehouden... worden verdacht van bedreiging en moord met voorbedachte raden. De politie heeft nog niet bevestigd... <coughs> excuus een kriebel in mijn keel... De politie heeft nog niet bevestigd dat het om de moord op politicus Helmin Wils gaat. De mannen zijn twee broers en hadden na de moord een dreigvideo op YouTube gezet. In het filmpje wordt de dood van Wils pas het begin genoemd. De jongens zijn 27 en 19 jaar. Ze hebben zichzelf bij de politie gemeld. Bij een aanvaring met een verkeerstoren in de haven van het Italiaanse Genua... zijn vanavond tenminste drie mensen om het leven gekomen. Het is onduidelijk of de controle toren al voor de aanvaring was bezweken. In de toren bevonden zich ten tijde van het ongeluk tien mensen de website rijksoverheid.nl is dinsdagavond laat een tijd lang niet bereikbaar geweest vanwege een grote storing. Wij werken aan een oplossing om de website zo spoedig mogelijk weer bereikbaar te maken, stond op de site. Na een was de site weer toegankelijk. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. We starten vandaag met bewolking, maar zo aan het einde van de ochtend schijnt de zon ook van tijd tot tijd. De kans op een regen- of onwisbui, die neemt toe. En de temperatuur die schommelt vandaag tussen de 18 en 22 graden. Vanavond en vannacht kan er nog een enkele bui voorkomen. De temperatuur, die daalt tot 11 of 9 graden. En morgen in de ochtend eerst nog kans op een bui. Later vanuit het westen enkele opklaringen. De middagtemperatuur, die stijgt tot 17 graden. Richting het weekend blijft de buiigheid aanwezig en liggen de temperaturen onder normaal. Het nieuwsminuutje. Nieuws en weer door Annette Schut en Stijn van Antwerpen. Het gaat niet goed met de badmintonsport in Nederland. Eind 2012 wees het NOC-NSF een investeringsplan af. Waardoor nu ook de Bond te weinig geld te besteden heeft voor hun talenten. Jorrit de Ruiter en zijn mixpartner Samantha Barning hebben zich geplaatst voor het WK Badminton in China. Alleen is er vanuit de Bond te weinig geld om ze af te vaardigen. Daarom zijn ze zelf maar een actie gestart. Goedemorgen, Jorrit. Goedemorgen. Nou, hoeveel euro hebben jullie nodig? Uh, wij denken ongeveer 4000 euro nodig te hebben om richting China af te reizen. Ja, want waar gaat dat geld dan naartoe? Nou, dat moet, dan moet je aan denken dat het voornamelijk gebruikt wordt voor accommodatie en natuurlijk het vliegticket. Ja, toch wel heel, heel zuur natuurlijk. Je plaatst je uh, voor, voor het WK en dan mag je niet gaan. Hoe, hoe, hoe kan zoiets? Nou ja, precies wat je hier, hiervoor al zei... Uh, ongeveer uh, in december is het, uh, het, de subsidie van het NSF uh, stopgezet, en sindsdien uh, zit uh, Badminton Nederland heel krap bij kas. Uh, we hebben 1250 euro gekregen om uh, een voorbereiding uh, te, uh, om te gebruiken voor onze voorbereiding voor het WK, die voorbereiding zal plaatsvinden in Amerika. Daar nou, moeten we natuurlijk ook op, uh, op bijleggen, want uh, 1250 euro, uh, daar red je het ook niet mee. Heb, heb je een vliegticket voor volgens mij? Ja, precies, om twee toernooien te spelen in uh, Amerika en in Canada. Dus nou ja, deels is de voorbereiding uh, geregeld, maar het WK zelf uh, absoluut niet. Nee, en, nou, dus, en uh, dus moet er ja, wat gebeuren? Absoluut, tijd voor actie. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, wat je zegt, ik heb een, uh, sinds deze week een, een soort van crowdfunding actie opgezet via alle social media... Twitter, Facebook, LinkedIn en ook via mijn eigen site, johwetruiter.com. Um, zodat ik zoveel mogelijk mensen uh, vind en benader die, uh, die maar uh, iets kwijt kunnen. Uh, en bij willen uh, helpen en bij willen leggen om ons naar China te krijgen. En hoe gaat dat tot nu toe? Nou, ik moet zeggen dat het me absoluut uh, niet tegenvalt. Het, uh, het is leuk en uh, ik krijg een hoop aandacht uh, via Facebook en, uh, en de overige uh, media. Ook jullie natuurlijk. Ja. Maar heb je ook uh, al investeringen en... gehad? Uh, geld? Ja, absoluut. Er zijn al stortingen geweest. Oké, okay. op welk bedrag zitten we nu? Oh, daar moet ik, daar moet ik nog nakijken. Maar ik denk dat de eerste honderden wel binnen zijn. De ja. eerste honderden zijn binnen. Ja, en ja. hebben jullie nu ook al een reactie gehad van Badminton Nederland of het NOC-NSF? Nee, dat nog niet. Oké. Okay. En wat verwacht je dat nog? Hebben jullie ook een reactie naar u gestuurd van... wij zijn deze actie gestart uit protest? Nou, je bedoelt in de zin van een bijdrage? Ja, misschien wel. Uh, nee, dat kunnen we niet verwachten. Nee, geloof mij, die gesprekken die heb ik al... voordat ik deze actie uh, begon, uh, wel gevoerd. Ja, hoe, hoe kan het nou zijn dat het, dat het zo triest uh, gesteld is... met de investeringen in de badmintonsport? sport um, Dat is denk ik deels uh, vanwege... PetMetal Nederland heeft een moeilijke periode achter de rug bestuurlijk gezien. Er zijn een aantal besturen geweest, een aantal bondscoaches vertrokken... een aantal technisch directeuren weggegaan. Dus bestuurlijk is het de laatste jaren een beetje een rommeltje. En um, ook de prestaties uh, op olympisch niveau zijn, zijn uitgebleven. Ja, en wat zijn nu de gevolgen? Wat nou als jullie niet kunnen meedoen aan het WK in China? Wat zijn dan de gevolgen hiervan? Nou, dat zou verschrikkelijk jammer zijn... Want uh, het NRC-NSF kijkt eigenlijk alleen maar naar Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Ja. En uh, als jij je geplaatst hebt voor zo'n wereldkampioenschap, dan moet je daar gewoon aan de start verschijnen. Anders slaaien, ja, wel, uh, ja, dit wel uh, een beetje ver, verpest, zeg maar, richting het NRC. En een goede prestatie brengt je natuurlijk dan ook naar de Olympische Spelen? Nou ja, inderdaad. En uh, op dit soort uh, evenementen kan je ook statussen binnenhalen. Dat is, uh, dat is alleen op het EK en WK. Dus je mist eigenlijk een hoop bekendheid doordat je dit misschien mis gaat lopen. Ja, een hoop bekendheid en een gemiste kans om, om ja, punten, in te, of punten te verdienen voor de, voor de ja, wereldranglijst. Om te laten en zien voor, hoe goed je bent. Juist. Ja, uh, uh, Jorrit, tot slot, uh, want we moeten alweer afronden. Ik denk dat het wel heel belangrijk is uh, uh, dat, uh, dat, we, dat we jullie steunen. Uh, dus uh, ik zou graag nog een keer van je willen horen... Uh, hè, rekening houden met die mensen die nu net wakker zijn... een beetje half laag te luisteren... en ineens de oren gespitst hebben die gemist hebben... waar ze nou terecht kunnen om daadwerkelijk uh, jullie uh, naar China te helpen. Waar kunnen ze terecht? Nou dan, uh, je bedoelt uh, rekeningnummer? Nou ja, uh, web, web, nou, website, laten we dat Facebook, maar radio. Maar. maar een website. Een rekeningnummer kan ook trouwens. Nee hoor, dat, uh, maar... dat, dat, dat kan je gewoon, dan kan je een mail sturen naar info ja. nou, je kan me ook benaderen via Twitter, at of gewoon op Facebook. We proberen met z'n allen jou naar China te krijgen. Jorrit deruiter, professioneel badmintonspeler. speler. Hopelijk ga jij naar de Olympische Spelen. He said, I'm gonna buy this place and burn it down I'm gonna put it six feet underground He said, I'm gonna buy this place and watch it fall Stand here beside me, baby, in the crumbling walls Oh, I'm gonna buy this place and start a fire Stand here until I feel all your heart's desires Because I'm gonna buy this place and see it burn And do back the things it did to you in return See the plaat A rush of blood to the Dit is radio 1, 19 minuten voor 5 uur luisteren daar nu al wakker. Als de plannen van het kabinet doorgaan, wordt studeren erg duur. Vanaf 2014 verandert de basisbeurs in een leenstelsel... en vanaf 2016 wordt de OV-studentenkaart in zijn huidige vorm afgeschaft. De Landelijke Studentenvakbond maakt zich zorgen... en is de website lievejet.nl begonnen. Studenten, ouders, opa's, oma's en scholieren kunnen daar een lief kaartje sturen... naar minister van Onderwijs Jet Bussenmaker Kai Heijneman, voorzitter van de LSVB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie vinden de minister toch helemaal niet lief... Nou, uh, wij vinden de plannen heel erg slecht. Uh, maar wij denken dat de minister wel degelijk uh, een lieve vrouw is uh, die ook gewoon wil dat iedereen met het talent om te studeren die kans ook grijpt. En als zij nou van uh, duizenden uh, scholieren, ouders uh, en studenten een kaartje krijgt, uh, dan denk ik dat, uh, dat zij nog wel eens uh, uh, nog een keer daarover moet nadenken. Zeker omdat er voor haar plannen nog helemaal geen meerderheid in de uh, Tweede en Eerste Kamer is. Nee, want haar plannen die leveren een probleem op. Ja, die leveren een heel groot probleem op. Uh, studenten... Uh krijgen dan als haar plannen doorgaan namelijk geen basisbeurs meer. Nou, dat betekent tot 15.000 euro meer studieschuld. Nou, sommige mensen gaan helemaal niet meer studeren als ze zulke enorme bedragen studieschuld moeten maken. Geen gemiddelde studieschuld gaat dan naar 30.000 uh, 30 euro. Nou, daar kan je een hele dikke auto voor kopen. Uh, en dan is ook nog eens de OV-kaart weg. Nou, en dan kan je dus ook niet meer studeren op de universiteit die het beste bij jou past. Want dan krijg je daar ook nog heel veel reiskosten bij. Uh, maar moet je ook nog eens uh, voor de bij zijn de universiteit gaan want studentenkamers zijn er ook nog eens te weinig. Maar nu willen jullie dus eigenlijk de minister gaan manipuleren om zo je zin te krijgen? Nou ja, wij willen de minister een, een lief kaartje sturen met daarin wel een hele dringende en ernstige boodschap. Uh, namelijk dat uh, studeren niet alleen voor, uh, voor mij en voor mijn uh, collega's studenten nu uh, mogelijk moet zijn. Maar ook voor scholieren die nu nog uh, daar misschien iets minder mee bezig zijn. Maar ook daarvan krijgen we steeds meer kaartjes binnen. Ja. Uh, en die willen ook nog betaalbaar studeren. Daar heb je natuurlijk een punt. Hè? Lieve kaartjes, jullie proberen daar een beetje op in te spelen om ook aan de toekomst te denken. Nu doet ze dat natuurlijk, want ze is minister van Onderwijs. En er moet nou eenmaal worden bezuinigd, dus ook bij de studenten. Nou, uh, de vraag is of dat er bezuinigd moet worden op onderwijs. Hè? Want dan bezuinig je op de toekomst. Hè? Bijvoorbeeld de Europese Unie heeft ook al gezegd. Uh, ja, je moet bezuinigen Nederland, maar neem daar iets meer de tijd voor. En ontzien nou alsjeblieft onderwijs en onderzoek. Want dat is de toekomst, dat is de groei. Mm -hmm. uh, en uh, wij vinden ook dat er geïnvesteerd moet worden in onderwijs, maar dat moet je niet weghalen bij studenten. Want dan ga je juist studenten uit armere gezinnen, uh, die ga je treffen, want die kunnen niet die basisbeurs van hun ouders uh, de, dat verschil krijgen. En uh, dat is toch ook iets waar een minister van uh, de Partij van de Arbeid zich echt zorgen over moet maken. Want een hele hoop mensen uh, die, uh, die gaan studeren um, zijn, zijn nu de mensen die voor het eerst gaan studeren. Dus die niet ouders hebben die uh, dat al gedaan hebben. En juist uit die gezinnen veel allochtone gezinnen, armere gezinnen, uh, merken we dat die zich echt zorgen maken over die uh, hoge dus dat is wel iets wat de minister zich veel meer zou moeten aantrekken. Ja, want als die plannen doorgaan, uh, hoeveel, hoeveel studenten krijgen we dan minder dan, dan in de oude situatie? Nou, dat, uh, dat is natuurlijk uh, altijd, uh, dat Deze? weten we niet precies. Ja. Maar zelfs de onderzoeken van de minister, nou ja, waar ze natuurlijk een uh, nog zo positief mogelijk beeld uh, wil schetsen... zeggen al dat dat 10.000 studenten minder zijn. Nou, dat zijn dus tienduizenden scholieren die niet gaan kiezen voor wat ze eigenlijk kunnen namelijk studeren op het hbo of, uh, of op de universiteit, maar noodgedwongen om financiële redenen iets onder hun kunnen gaan presteren. Nou ja, wij vinden dat echt veel te veel, maar, uh, ik, maar ik, we zijn ik, ook ik, nog bang dat het er nog veel meer zouden kunnen zijn. Precies, want ik hoor je inderdaad zeggen dat het een positief beeld is. Wat de minister waarschijnlijk schetst, als, als we naar de werkelijkheid moeten kijken, als je een inschatting moet maken, uh, hebben we het dan over, sneller over 20.000, 15.000 of, of, of nog veel meer? Nou ja, we hebben daar, uh, um, uh, daar op de basis van de rapporten van de minister hebben we gekeken van nou, waar, waar kijkt zij nou naar. Uh, en zij neemt dan redelijk onrealistische aannames uh, daarbij. Zij rekent de rente niet mee. Um, zij kijkt bijvoorbeeld uh, onvoldoende uh, naar wat dat ook nog eens betekent. Als je ook nog eens de OV-kaart afschaft, uh, wat ze ook nog eens van plan is. En als we dat doorrekenen, dan komen wij erop uit dat dat nog eens wel eens twee keer zoveel studenten uh, zouden kunnen zijn... Nee die afhaken. Uh, en dan heb je nog niet eens meegenomen... dat er een hele hoop studenten gaan zijn... Uh, die niet meer kiezen... Uh, op uh, die financiële redenen gaan nemen om voor een studie te kiezen. En daardoor niet meer kiezen voor de studie die het beste bij hun past. Nee, daarom uh, dus nu deze actie, Lieve Jet, Welke ja. lieve woorden ga jij schrijven aan minister Bussemaker? Nou, Ik heb al een, een, een kaartje verstuurd Wat via lievejet.nl En in dat kaartje heb ik gevraagd of dat ook mijn neefje en nichtje... Uh, die nu nog uh, op de middelbare school zitten... of dat die ook nog uh, een kans uh, op een uh, betaalbare studie kunnen krijgen. Um, en uh, nou ja, ik hoop dus ook uh, dat de minister uh, daar, uh, daarnaar luistert. Ja, daaronder dus liefst Kai Heineman staat er dan onder, of ja, niet? Ja, dat is wel lief afgesloten, maar wel met een heel dringend verzoek. Ja. Oké, okay. Kai Heineman van de LSBB, dankjewel. Graag gedaan. En uh, de actie Lieve Jet is nog steeds uh, te bezoeken voor allerlei studenten, maar ook voor opa's en oma's. Lievejet.nl de grote explosie van een goederentrein in België dit weekend dreunt ook na in Nederland. Jasper de Mos is wethouder in Dordrecht... en wil graag dat er een apart spoor komt voor treinen met een gevaarlijke lading. Om de politiek van zijn gelijk te overtuigen spreekt hij. Daarom vandaag de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte... Graag een berichtje naar de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag Mark. Dit is een bericht van Jasper Mos, wethouder in gemeente Dordrecht. Ik bel je in verband met het verschrikkelijke ongeluk met een gifterrein in het Belgische Wetteren. Dit had ook in Dordrecht kunnen gebeuren en waarschijnlijk met nog ramzaliger gevolgen. Hier rijden de goederentreinen met gevaarlijke stoffen namelijk dagelijks dwars door ons centrum. De kans is dus bij ons niet alleen groter, maar het eventuele effect ook. Ik vind dat onacceptabel. Dordrecht en Zwijndrecht hebben sinds 2004 al veel gedaan om de situatie minder gevaarlijk te maken. Bijvoorbeeld door weinig tot niets te bouwen rond het spoor en het aanleggen van veiligheidsvoorzieningen, zoals camera's en bluswaterputten. Ik snap ook heel goed dat het voor de economie nodig is dat chemicaliën vervoerd moeten worden, maar de veiligheid kan en moet echt beter, Mark. Er is nog steeds sprake van een forse overschrijding van de risiconormen in Dordrecht. En hierbij nodig ik jou, samen met staatssecretaris Mansveld, uit om de situatie in Dordrecht en Zwijndrecht te bespreken, zodat we nu eens concrete afspraken kunnen maken over wanneer de veiligheidsmaatregelen worden aangebracht. Maar ook hoe we op langere termijn de situatie kunnen verbeteren, zodat de Nederlandse economie kan blijven groeien, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van onze inwoners. En tot slot... Ook nog goed nieuws, Mark. Europa heeft tientallen miljarden klaar liggen voor de verbetering van internationaal goederentransport. Dit lijkt mij een mooie kans om meer werk te maken van overheidstaak nummer 1, het waarborgen van veiligheid vanuit inwoners. Dat moet jou toch ook aanspreken? Ik hoop snel iets van je te horen. Groeten, Jasper Mos. Jasper de Mos, wethouder in Dordrecht, sprak vandaag de voicemail in van Mark Rutte. Zometeen in Duitsland is deze week de rechtszaak van start gegaan tegen Beate Schepen. Ze staat onder meer terecht voor een tiental moorden. Maar eerst muziek van Def Punk. Get lucky hier op radio 1. keeps planet spinning? Uh, the force from the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 Let Lucky, Def zwingend wakker worden. In Duitsland is deze week de rechtszaak van start te gaan tegen Beate Schepen. Ze staat onder meer terecht voor een tiental moorden. Zo'n detail is dat Schepen deel uitmaakt van de NSU, een nationaal-socialistische ondergrondse. Kenners noemen de zaak tegen neonazi Schepen een van de grootste in de historie van de Bondsrepubliek. Correspondent Bertus Bouwman volgt de zaak op de voet. Bertus, goedemorgen. Ja, in Duitsland is het een uh, spraakmakende zaak, maar hier is het wat minder bekend. K kun je die zaak nog even kort beschrijven? Ja, het um, is eigenlijk al begonnen in uh, 2000. Toen werd de eerste moord gepleegd. Uh, er zijn um, tien mensen vermoord door uh, drie neonaties... die samen een soort terreurstijl uh, vormden. En het gaat om Uwe Bernhard en Uwe Moendloos. Die werden ondersteund door Beate Schepen die nu dus terecht staat. Um, tussen 2000 en 2006... zijn ongeveer... Uh, of zijn vers, um, ik zeg het verkeerd... zijn tien moorden gepleegd. En uh, dat gaat om... negen uh, allochtonen... en één uh, agenten. Mm -hmm. En die... Uh, dat gaat om... acht uh, mensen van Turkse afkomst... en eentje van Griekse afkomst. En uh, eigenlijk zijn... Uh, die mensen uh, konden altijd een gang gaan en dat is, uh, en is eigenlijk helemaal in de verkeerde richting gezocht. En dat is een beetje wat nu ook gaat spelen. Uh, Beate Sheep staat alleen terecht samen met vier handlangers en de, eigenlijk de hoofddaders, die, die zijn er niet meer, want die hebben zelfmoord gepleegd in 2011 toen ze werden ontdekt door de politie. Oké, okay. uh, uh, maar het heeft dus heel lang geduurd, uh, zeg je ook. Um, hoe, hoe kan dat? Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de vraag die uh, heel Duitsland bezighoudt. Um, er zijn natuurlijk al wel onderzoeken geweest. Want in 2011 hebben ze dat uh, een beetje zo ontdekt dat dit de achtergrond was. En wat eruit is gekomen is dat um, de Duitse politie gewoon helemaal niet goed heeft samengewerkt. Uh, Duitsland bestaat uit uh, deelstaten en uh, nou ja, die moorden zijn in verschillende deelstaten gepleegd en wat er een beetje uit is gekomen is dat agenten uh, als het uh, niet goed samenwerkten als het uh, om andere deelstaten ging. Een, een klein beetje een soort uh, uh, provinciale bromsnoormentaliteit. Okay. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Ja, dus uh, er is niet genoeg samengewerkt, daardoor heeft het een tijd geduurd. Eh. Uh, um... Ja, hoe reageerde de Turkse gemeenschap toen er het nieuws kwam... Hè, dat, het, dat, het, dat het dus geen daders waren uit eigen kring... maar dat het echt uit, uit de, uit de neonazistische hoek komt? Ja, voor veel uh, Turkse mensen was het eigenlijk al wel aardig duidelijk. Um, ja, het, het, zij voelen zich uh, erg bedreigd. Ook omdat uh, nou ja, het, het lijkt erop alsof de politie niet adequaat reageert. En ja... Dan, kun je je voorstellen dat mensen zich uh, uh, bang voelen. Ja. Um, en nogmaals, ze worden ook vrij slecht uh, geholpen. Uh, in het verhoren door de politie is het eigenlijk altijd gehinderd op... dat deze moorden in het uh, criminele circuit zouden liggen. Terwijl eigenlijk alle um, slachtoffers zijn keurige kleine ondernemers. Bijvoorbeeld een, iemand met een doemenstalletje, iemand met een... Uh, deunerzaakje, iemand met een, een, een sleutelreparatiezaakje. Ja, ze zijn altijd en... een kant op geduwd eigenlijk. Ja, precies. Je moet je voorstellen dat je bent uh, als vrouw van zo'n uh, uh, vermoorde man... ben je ineens dus je man kwijt. En het komende half jaar word je eigenlijk uh, stelselmatig verhoord door de politie... van was je man lid van uh, de maffia, ja. uh, handelde hij in drugs. En ja, dat is natuurlijk heel... Uh, uh, ja, van, de, van de ene beschuldiging in de andere ook. Ja. En ja. Nu, nu is die rechtszaak begonnen, maar die is niet soepel van start gegaan, hè? Nee, want hij, hij begon al later dan was gepland. Hij zou eigenlijk half april beginnen. Mm -hmm. um, maar hij is uh, toen een aantal weken uitgesteld... omdat er gedoe was rond de plekken voor journalisten. Er was helemaal geen plek voor mensen van Turkse kranten. Nou ja, dat is toen uitgesteld en dat... Mm. Er is een soort loterij heeft plaatsgevonden. En sommige journalisten zitten er dus nu wel en anderen niet. Bijvoorbeeld, ja. de NOS is aanwezig. RTL mocht niet naar binnen. Dus, nou zijn we een en... maand verder. Hoe reageren de Duitsers hierop trouwens? Al het geklungel eigenlijk? Ja, voor veel mensen is het toch wel behoorlijk beschamend. Die denken: van ja, moet dat nou zo? Ja, en verder, verder en nu is die, uh, die rechtszaak dus begonnen. Wat moeten we hiervan verwachten? Nou, uh, het eerste wat je moet verwachten is dat het heel lang gaat duren. Uh, ik geloof dat de laatste uh, rechtwikking is gepland in januari 2014. Maar ga er maar vanuit dat het echt een stuk langer gaat duren. Uh, en daarnaast, wat veel mensen hopen is dat die Beate Scheper... Uh, eindelijk eens gaat vertellen waarom en hoe en of er nog andere plannen waren. Mm -hmm. Maar ze, haar advocaten hebben al aangekondigd dat ze... Niet van plan is om haar mond open te doen, wat natuurlijk ook weer als erg kwetsend wordt ervaren door de nabestaanden. Ja, en als er een veroordeling komt voor deze uh, Beate Schepen, uh, op wat voor straf zou ze dan kunnen rekenen? Ja, dat, dat weet ik niet precies, maar uh, er wordt hier wel gedacht aan levenslang. Uh, maar dat is misschien ook nog wel weer de vraag, omdat zij niet per se degene was die de trekker overhaalde. Hm. Maar zij was wel... Ze dus stuurde de belangrijke... wel aan. Ja, precies. Ja, ze wist overal van. Ze beheerde het geld. Uh, ze was eigenlijk uh, echt eentje van de drie eenheid. Een hele grote zaak daar in Berlijn. Correspondent Bertus Bouwman, hartelijk dank voor je bijdrage. Het eerste uur van Nu Al Wakker zit er alweer bijna op. Maar er komt nog een uur. Zometeen gaan we het hebben over het Songfestival. Ook is studio gast René Leegte bij ons te gast. VVD Tweede Kamer over schaligas. En Johan Voor de is in China. Eerst het nieuws met Dorot Meegens. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de nacht.